Op de A12 Haag richting Utrecht staat tussen Knoop en Prins Klausplein en Zoetermeer 2 kilometer file door een spoedreparatie. Eén rijstrook is dicht. Op de A20 bij Rotterdam richting Gouda is een ongeluk gebeurd. Tussen Schiedam en Rotterdam Centrum staat 3 kilometer file. Er zijn twee rijstroken dicht. Op de A44 Amsterdam richting Den Haag tussen Leiden en Wassenaar 3 kilometer. Tot zover de verkeer. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Zo, rond de klok van tien over half drie... Uh, gaan we praten met Cherry Spierings en Barbara Visser. Want sinds kort is de Zeestraat een, uh, een bistro-rijker... en wel de Local Bistro. Ga, we gaan even met deze jonge ondernemers uh, rond de tafel... Uh, en praten over uh, hoe het allemaal zo gekomen is... en hoe hun geschiedenis is... en de aanloop naar de opening van de Local Bistro. Dat allemaal rond de klok van tien over half drie. Verder hebben we natuurlijk Pit Report... rond de klok van kwart over vier...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 Land. Uncle Sam does the best he can, you're in the army now. Even speciaal voor de jonge luisteraars van dit uh, zaterdagmiddagprogramma. Ja, vroeger hadden we de militaire dienstplicht. Weet je het nog, Albert Jan? Uh, Jazeker. Heb je eraan mee gedaan? 78,4. 78,4. Dat betekent dat 1978, de vierde lichting. Oké, okay, en wat was je? Uh, chauffeur. Chauffeur, oh, mooi moment. Wel chauffeur van de directie. Kijk, kijk, kijk, kijk, kijk. Mij hoor je niet klagen keurige over. Keurige baan, staat. keurige baan. Mooie tijd gehad, zeker. Nee, briljant. Hè? Ja, ja, ja. <laughs> Ik zie die grijs op je gezicht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 My wish is like a dream in a bottle. Yeah, yeah. some love. Ja, de zinger van Status Quo en In The Army, nou hoor je deze van alweer een aantal maanden geleden. Dat was Omi met de cheerleader. 16 over 2, we hebben Zandvoorts nieuws in het kort. Ja, en veel nieuws vanuit de gemeente Zandvoort. Allereerst, raad vindt kunst, kunstpact inconsequent als het gaat om windmolens op zee. Een onbelemmerd uitzicht moet in het kunstpact worden opgenomen, vinden alle fracties.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 Baby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 We Mij betreft nog altijd een van de mooie singles van Robbie Williams. Jullie hoort de op deze zaterdagmiddag bij CFM. Iedereen een goedemiddag en leuk dat jullie allemaal luisteren. En blijf dat vooral ook doen, hè? want we brengen het laatste nieuws bij in de huiskamer. En natuurlijk lekkere muziek. Ja, hoe gaat het met Amsterdam Beach? Gaan we samenwerken met Haarlem?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 Si me C'est ce qui faisait tout son charme Quand je chante la la la la la Parce que moi je me pardonne pas Je me pardonne Je me pardonne Je me pardonne je, je me Pam ram pam pa, pa, pa, pa, pa, pa. Why I want you come to me. I want you to stay. Parce que moi, j'aime pas la danser pas. Je m'aime pas la danser pas. Je m'aime pas la danser pas. Pas. Je m'aime pas la danser pas. Je m'aime pas la danser Pam pam pam. van uh, Willy William en uh, Chris Cap En die heet Paris. Ja, en Paris uh, brengt ons uh, bij de local bistro Jong. Uh, ja, oké. Okay, wel uh, je koptelefoon opzetten, hè? Ja, ja, ja, was het alweer een doorstartje dan? Ja, dit was alweer een en oh, We hebben straks om vijf uur tijdens het werkoverleg wel over. Heel goed, heel goed. goed. goed. aangeschoven is Thierry Spierings. Thierry, welkom in de studio. Ja, dank u, dank u. Je. D dank je. <laughs> Dat is een goede aftrap. Nee, Absoluut. <laughs>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 Um, dus al, jullie hebben allebei al langere uh, ervaring in de, in, de, in de horeca... met name op het restaurant-randgebied? Ja, ik, um, ik, ik was zelf werkzaam bij restaurant Evi, 4,5 jaar lang. En Barbara heeft daar ook anderhalf uh, jaar gewerkt. Uh, daarvoor waren wij ook al collega's geweest uh, bij restaurant... ook op Zonslaan in Bentveld. Dus we kenden elkaar wel al wat langer. En eigenlijk lagen wij zo op één lijn qua restaurant oeren. dat wij dachten van nou, daar moeten wij iets mee doen... Omdat, uh,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 ik kom toch even op mijn stokpaardje... Le Catre Saison altijd. Mm -hmm. uh, doen jullie ook aan, aan een seizoenkaart? Uh, zeker. Of, of, zeker. Naast deze, deze kaart is in principe ook aan wijzigingen onderhevig. Maar dit is de basis? Dit is, in principe is het wel de basiskaart. We hebben nu, het is best wel een uitgebreide kaart. Uh, wij wilden In de eerste instantie wilden gewoon even gaan kijken... wat, wat nou de hardlopers zijn... wat er op een basiskaart nodig is. Ja. En verder kunnen wij gewoon straks... Met, met, met, met het wildseizoen gaan wij ook volledig oppakken. En straks met mosseltjes natuurlijk weer volgend jaar...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 Wat mij uh, wellicht dat je daar helderheid in kan verschaffen. Uh, jullie zijn van donderdags tot en met maandags geopend. Klopt. Bewust gekozen? Ja, daar hebben wij, elke, daar hebben wij ook heel lang over nagedacht. <lacht> ja, <lacht> wel een maand of twee denk ik. <lacht> wel een maand of twee hebben we daar toch echt wel even ons hoofd over gesproken. Nee, we, um, wij hebben daarvoor gekozen omdat dinsdag en woensdag zijn... Nou, althans echt in horeca begripen, zijn dat toch niet echt uit, even, uit etenavonden.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 Uh, hebben we gekozen voor vijf dagen. We moeten even kijken hoe we dat van de zomer gaan doen. Voor hetzelfde gaan we wel door naar, uh, naar zes dagen. Maar dat is... Maar goed, oké. Okay, dus, ja. dus donderdag tot en met maandag. Uh, stel ik, uh, ik, heb een, uh, ik... Stel ik word zestig...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 Niet, nee. Althans, uh, ik ben eigenlijk wel... Uh, ik ben helemaal blij dat ik hier al... Nou, bij, wij verheugen ons al eens een keer... Als er seizoensgerichten of wat dan ook komen... Dat we je dat we dan weer uh, je mogen begroeten in de uitzending. Heel graag. Heel om graag. Uh, de luisteraars te attenderen. De Local Bistro Zeestraat, nummer 38. 38. Nog op Facebook? Nog op Facebook zijn we ook... Uh, daar zijn we wel uh, in ieder geval heel erg actief. Dus, uh, en uh, hoe kunnen we je vinden? Onder de Local Bistro. De Local Bistro aan The de Zeestraat. Dankjewel voor je komst naar de studio en heel veel succes. De Local Bistro geopend uh, aan de Zeestraat hier in Zandvoort. Jawel, en hier is Wes en Alainé. Meneer <middels> om een uh, nieuwe Zalvoortse ondernemer in de uitzending te hebben. De Local Bistro aan de Zeestraat uh, nu geopend. En een geweldig begin hebben ze. Ja, Gewoon de tent zit helemaal vol. Hij, begon ook, nee, hij ging net weg, ja. Cherry. Dus Dit is een bericht van Barbara. Hij komt niet rechtstreeks naar het restaurant, want hij moet nog even via huis. Oké, okay, oké, okay, <lacht> nee, maar hij komt eraan, hoor, Barbara. Hij komt eraan, Barbara. Ja, wees niet ongerust. Hier is Level 42.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 Came back, it's so bizarre. Ja, uit de tijd dat ze nog hele lange platen maakten. Ze noemden het 12 inches. En dit is daar uh, ook een voorbeeld van Joder Left Foot 2 en Running in the Family. Jawel naar nou, woord. Dus juist tijdens het interview, Albert Jan, dat je richting de 60 gaat in Miros. Ja, nou, dat duurt dus nog even hoor. Dus je, dus je mag meedoen aan, de 50, uh, aan het 50 plus weekend. Wat een bruggetje weer. hè Rob? Ja, ja, heb jij even mossel? Ja, want uh, we zijn het al aan uh, iets over twee tijdens het overzicht.